ben ik sterker dan B.A. Vandaag ben ik de Guus geluk. Vandaag zit alles mee. Want nu heb ik de power. Kan ik Asterix verslaan. Vandaag gaat alles lukken. Kan er niets te mist in gaan. Want vandaag is het mijn dag. Het is mijn dag. Als dat de Duitsers komen. Het is mijn dag. Met je het is als het <hums> is mijn dag Stel hem aan, ik dacht. Nee, echt niet, niet. nee, echt serieus niet, nee, echt niet, serieus niet, Het is echt, dag, niet, serieus niet, echt Nee, echt niet, mijn dag, Bel.